11 uur. Het LOS-journaal. Door Rold Megens. De problemen door de uitbarsting van een IJslandse vulkaan nemen toe. De aswolk bereikt na Groot-Brittannië steeds meer Noord-Europese landen, zegt Eurocontrol, de organisatie die toeziet op de veiligheid in het Europese luchtruim. Het goede nieuws is dat het ten noorden van ons blijft. Noorwegen en Zweden zijn affected. Maar het slechte nieuws is dat die vulkaan eigenlijk niet minder blijft uitbraken. Onder meer de KLM en EasyJet hebben vluchten geannuleerd naar Noord-Engeland en Schotland. De verwachting is dat de aswolk later vandaag ook aankomt bij de Duitse kust. Ook daar worden dan waarschijnlijk vluchten geschrapt. De Britse luchtvaartautoriteiten gaan ervan uit dat de problemen minder groot worden... dan bij de grote vulkaanuitbarsting van vorig jaar... omdat allerlei regels en procedures inmiddels zijn verbeterd. Het voorjaar is in Nederland nog nooit zo droog geweest, zegt het KNMI. De buien van afgelopen zondag hebben niet veel geholpen... De paar millimeters die zijn gevallen noemt het KNMI een druppel op de gloeiende plaat. Het blijft voorlopig droog, nieuwe buien helpen weinig omdat het zonnige weer veel verdamping veroorzaakt. Door de droogte zijn in een Veendijk in Zuid-Holland scheuren ontstaan over een lengte van honderden meters. Het hoogheemraadschap van Delfland. Nou, momenteel is het absoluut niet dreigend, dit is puur uit voorzorg. Stel, stel dat... Hè. 2003 wilnis het verhaal. Dat was een polder die flink bewoond was. Ik meen iets van 2000 mensen die gedupeerd werden. Deze polder is bijna compleet groene polder. Dus de schade zou minder zijn, maar ja, wel compleet onwenselijk. De dijk in de gemeente Delfland wordt opgevuld met aarde... en besproeid met water om te voorkomen dat hij doorbreekt. De burgemeester van Haarlem en bijna alle raadsleden... hebben de hele nacht vastgezeten op een marineschip... De groep was gisteravond vanuit IJmuiden met twee kleinere transportboten naar het marineschip Johan de Wit gevaren. Maar door de harde wind en door gebreken aan een van de transportboten konden ze niet terugvaren. De groep is toen aan boord van de Johan de Wit gebleven en meegevaren naar Den Helder. Vanaf daar zijn de Haarlemse burgemeester en de raadsleden om vijf uur vanochtend met een bus teruggebracht naar IJmuiden. De Martin Luther King Award gaat dit jaar naar Lucille Werner. De presentatrice van onder meer Lingo... krijgt de Nederlandse prijs voor haar inzet voor mensen met een lichamelijke handicap. Lucille Werner heeft daarvoor een speciale stichting opgericht. Ze krijgt de prijs vrijdag uitgereikt. De Martin Luther King Award wordt ieder jaar toegekend aan iemand... die zich inzet voor gelijke rechten en kansen. De prijs ging eerder naar Job Cohen en de oprichters van de Voedselbank. Het weer, vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Temperatuur zo'n 15 graden langs de kust en 18 graden in het binnenland. Morgen wat meer zon en hogere temperaturen. AMWB verkeersinformatie, er staat nog één file op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roef Arendsveen en zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. Dus er zijn flinke verwachtingen voor dit aandeel, gezien de expansie in de VS.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 met Felix Meurders. Hé, hey, Prem. schaap. Deze oude geit heeft er zin in. Ik heb zelfs trek. Lekker. Nassie Goring. En een gebakken eitje erbij. Goedemorgen allemaal. Indisch eten, we kennen het. Het was misschien wel de eerste buitenlandse keuken in Nederland. Maar wanneer was dat precies? En is Indisch hetzelfde als Indonesisch... Morgen opent de Passermalem zijn deuren in Den Haag. Die heet tegenwoordig anders, daar kom ik op terug. Zometeen vertelt directeur Sim Boon over de geschiedenis van de Indische keuken. En naast eten ook drinken? De ezelinnemelk doet in Nederland haar intreden. Het zou gezond en zelfs krachtig zijn, maar lekker? De Gids.fm proeft. En probleemjongeren keihard aanpakken zoals PvdA Marcouj dat wil... of gewoon hun vertrouwen winnen. Daarover straks zit je op debat. En wilt u mij op zicht? Surf naar de Gids.fm. Maar eerst iets anders, hoe onafhankelijk kun je zijn? Johannes Verenhuis-Lens is wel erg onafhankelijk... want hij wil niks hebben van de onafhankelijke senaatsfractie, de OSF... en ook niet van 50+. Plus. En daarom stapt hij op bij de onafhankelijke van de Partij van het Noorden. En die is nu de enige zetel in de Provinciale Staten van Groningen kwijt. Misschien bent u nu al het spoor bijster... maar gelukkig aan de telefoon Johannes Verenhuis-Lens. Meneer Verenhuis, goedemorgen. Goedemorgen, Meneer. We hebben vier minuten om het hierover te hebben. De klok start. U bent wel heel erg onafhankelijk. Waarom? Nou, allereerst een correctie. Uh, het is niet partij van het Noorden, maar partij voor het Noorden. Dat staat hier nu weer goed, ja. Puntjes op drie. <laughs> uh, ten, ten tweede, het is niet zo dat ik niets moet hebben van de OSF. Maar het is wel zo dat ik niets heb met de 50-plus. En dat dat ook uh, in de uh, afgelopen campagne naar de Statenverkiezingen toe steeds door mij is benadrukt. En omdat die onafhankelijke senaatsfractie, die OSF, iets heeft met 50-plus. Denkt u, ik wil weg bij OSF? Nou, het is natuurlijk niet zo gemakkelijk gegaan. Er is het een en ander aan vooraf gegaan. Maar, dat snap ik, uh, maar de, uiteindelijk de, is de, dat dan toch de, de conclusie? Ja, de paar minuten die wij hebben zijn niet voldoende om uh, het geval helemaal uit te leggen. Waar het op neerkomt is dat ik de constructie waarvoor gekozen is... Uh, door de OSF, door het bestuur van de OSF, uh, samen met dat van 50-plus... zonder uh, mij uh, of andere statenleden daarin te kennen... Uh, dat ik dat een uh, constructie vind waar ik mij niet in kan vinden. Want de OSF had, had, dat... had zich een beetje verbonden aan 50PLUS... met de bedoeling dat 50PLUS een extra zetel zou kunnen krijgen. En dat op dat juist. moment zou die OSF, man of vrouw, die plek innemen... bij 50PLUS, van die tweede zetel bij 50PLUS. Goedemorgen, nee. dat is gewoon een ingewikkelde zaak. Ja, buitengewoon ingewikkeld. Nee, het was, het was zo dat uh, de afspraak tussen 50PLUS en OSF inhield... dat als die... OSF-zetel in de Senaat inderdaad verdiend werd. Ja. Die zetel zou worden bezet door de tweede man op de lijst van 50 plus. Oh, net andersom. Ja, exact. En uh, ja, er wordt natuurlijk nooit wat met die onafhankelijke partijen als ze niet samen één vuist maken, denk ik. Uh, nee, dat is zo. Uh, uh, de afgelopen jaren is dat wel het geval geweest. Wij hebben een, een onafhankelijke zetel gehad. Naar mijn idee is die zetel nu niet meer onafhankelijk, doordat de OSF. Uh, ja, toch uh, behoorlijk aan het lijntje loopt van de 50 plus. En het staat de lid Robinson in Zeeland, die stemde er ook al niet op op de OSF? En nu, dat klopt. U ik, niet? Ik, ik heb dat wel gedaan. Uh, ik, ik heb uh, be uh, begin april ook een verklaring ondertekend, uh, waarin ik heb toegezegd dat ik dat zal doen. Uh, maar ik heb uh, de wijze waarop uh, de zaken gegaan zijn na het opstappen van meneer Robinson. ...daartegen heb ik groot bezwaar aangetekend... ...bij mijn partijleiding en bij die van de OSF. Ik heb een aantal vragen gesteld... ...met name ten aanzien van de wijze... ...waarop wij enige invloed zouden kunnen uitoefenen... ...op het stemgedrag van meneer De Lange. Ik heb daar, dat is die tweede uh, van, man? Dat, dat is die tweede man... ...die, uh, die nu overigens inderdaad gekozen is. Huh? Ja. Uh, ik heb vooral gevraagd... naar nou, ...wat is nou de politieke betekenis... ...wat is de meerwaarde van die zetel... ...voor het noorden? Zodat ik naar mijn kiezers toe een goed verhaal kan vertellen. Want ik heb steeds tegen mijn kiezers gezegd... een stem op mij is een onafhankelijke stem. Dat betekent dat ik straks ga stemmen op een onafhankelijke partij in de Kamer. Maar Als... ja, nou zit er een hm. 50-plusser op die zetel van de OSF. Ja, dus en dat... dat is precies. En dat is een landelijke partij. En wij hebben daar niets mee. De, de, er zijn geen programmatische uh, overeenkomsten. En daarom bent u uit die Partij voor het Noorden gestapt. En nou zegt uw voorganger, Teun Jan van Zaanen: ja. dat is politieke roof... Ten hemel schrijend. Oh ja, er zijn nog wel andere termen gebruikt. De gejatten staat een stoel enzovoort. Het is, uh, dat dat uh, neem ik voor lief. Dat was enigszins te verwachten. Uh, wat het uiteindelijke breekpunt overigens is geweest... is dat in uh, het gesprek dat ik heb gehad met mijn bestuur... het om ging. De vraag, gaan wij nou als partij voor het noorden... politiek akkoord met deze constructie... of is dit... Opportunisme. Is, het, is, het, is er een andere deling? Mij werd verzekerd vanuit uh, ja, maar de, partij, helaas. de partij voor Noorden. Dat de de tijd. De, de... Is ja. om, meneer Verenhuis. Is... Ja, het gaat natuurlijk ja. om politieke zaken. Het gaat echt niet om uh, opportunisme. Dat is u verzekerd. Dat, dat is maar nou, lang duidelijk. Het gaat, het, gaat, het gaat om de centen uiteindelijk. En, uh, meneer Verenhuis, ja, ik moet er echt rugzichtloos een eind aan maken. Ja, Akkoord. Ik, hoop de, ik hoop dat ik er in vier minuten uit zou komen, maar het is zo volkomen ingewikkeld. Ja, ja, we moeten dat soort maar dingen maar niet doen. Maar u gaat gewoon met uzelf door één deur en dat gaat best. Dankjewel. de Beget.fm Aangeschoven verslag even Jan Peels met twee flesjes. Wat zit er in, Jan? Ezelindenmelk. Kijk eens goed. <laughs> Alsjeblieft. Het ziet er een beetje dun uit, moet ja. ik je zeggen. Kan die in de koffie of wordt het gewoon proeven? Nee, nee, nee we moeten gaan proeven. We, moet, we moeten gaan ja, proeven, hoezo ja, ja. moeten we gaan proeven? Ja, ja, omdat het namelijk goed zou zijn. Want een paar dagen geleden eh, kwam ja. er een collega eh, met het nieuwtje... dat er in Overijssel eh, de eerste ezelinnenmelkerij geopend zou zijn. Dat is dus ja. waar dit soort melk vandaan komt. Interessant dacht ik toen, maar toen ben ik eens even gaan kijken. En eh, bleek dat er drie jaar geleden ook al een in het Limburgse belveld eh, was begonnen. En, en sinds kort kunnen ze daar eh, het hele jaar door ezelinnenmelk eh, produceren. Nou, er gaan er allerlei geruchten over die ezelinnenmelk... Ja. Dat het gezonder zou zijn dan uh, gewone melk En er zitten ook heilzame stoffen in. Ja, dat proef ik meteen. Ja, je hebt het wel geproefd. Napoleon uh, dronk het. En Cleopatra, die ging er in baden inderdaad. En uh, dat allemaal uh, om uh, de huid te verbeteren. Nou, hoe dan ook, uh, voordat je het kunt drinken... moet je het eerst wel even uit die ezel zien te krijgen. En daar ben <lacht> ik uh, samen met uh, Marion Nice van mijn boerderij... Uh, Jegershoes, of Jagershoes. Jij komt uit Limburg, hoe is het? Jagershoes. Uh, Jagershoes. Ben ik dat uh, gaan doen daar in uh, Belveld. We ja, doen altijd met, met het voer uh, melken, want anders dan. Uh... Anders lopen ja, ze weg. Nee, eerst lopen niet weg, maar ze gedragen zich dan niet zo goed. Dus worden eerst de emmers met voer gevuld voordat we naar de ezels gaan? Ik zou ze even roepen, want ze weten het wel. Welke zijn komen. het? Uh, die twee die daar in het hoekje staan. Da Janke en Wessie. Zo heten ze. Ja. En als we verder over het veld kijken, achter de boerderij, dan staan er nog ja, misschien wel dertig... Andere ezels, een paar geiten ertussen. Ja, schapen, geiten, 28 ezels, vier paarden. Dus we uh, hebben genoeg. Ze luisteren geweldig, want ja, daar komen ze al aan. Een donkerbruine en een wat lichter bruin en een grijze. Ieder ezel heeft ook zijn eigen verhaal. Uh, hoe je ermee om moet gaan en uh, wat ze wel en niet leuk vinden. Dus... En ze zijn koppig, hè? Nee, vind ik niet. Nee. Dat is het verhaal? Dat is het verhaal, maar ze zijn niet koppig. Ze zijn eigenlijk... Uh, Heel lief en heel sociaal. En uh, als ze jou uh, kennen, dan doen ze ook wel alles voor je. Maar het gaat om de melk. Ja, dat klopt. Dat gaan we nu ook doen. Ik doe ze dus met de melken. Mm -hmm. Ik denk dat we bij die bruine gaan beginnen. Want die heeft er uh, heel veel spanning op staan. Ze heeft er echt last van. Zeg maar. Even eronder kijken. Twee spenen, geen vier? Nee, nee, twee spenen. Iedereen zegt vier spenen. Maar dat zijn er echt maar twee, hoor. Ja. Nou, dan gaan we. Nou. Helemaal hierboven vast. Dus niet hier echt aan dat speentje, want ja. Ja, daar komt niks uit. Het zit echt in, de melk zit echt in de uien. Uh -huh. Dus je moet echt bovenaan vastpakken. En dan ga je ja, knijpen. En dan hoor je vanzelf wel dat er best wel wat uitkomt. Het ziet er wat lichter uit dan uh, de koemelk die ik heb. Ja, in. het is ook heel, uh, het is een hele uh, waterige melk. Is het? het zal ook nooit een vetlaagje opkomen als hij uh, een tijdje blijft staan. Zie je, dat is meer... Uh, ja, een hele lichte melk met... Uh, veel schuim. Met veel schuim, ja. En een cappuccino. <laughs> <laughs> een cappuccino-idee, zeg ik altijd. Ja. ja dan wil ik natuurlijk ook even, hè? Ja, tuurlijk. Dan ik aan de andere kant? Ja. Met één hand, hè? Ja. ja, dat ja is dan hou ik de beker vast. Ja. Bovenaan knijpen. Ja, er komt wel wat. Maar niet hard genoeg. Nee, nee. Maar dan komt het dat je eraan trekt. Je knijpt oh. niet. <laughs> Oké, okay, samen. Oh. Een oh. ja, beetje dat... erlangs langs. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Oh, het is een vreemd gevoel, dat moet ik toegeven. <laughs> ja. Een liter per ezel? Uh, als je twee keer doet melken, wel. Uh, nou, vandaag zullen ze ongeveer uh, iets meer dan een half liter geven ze toch wel vandaag, ja. Dat is een heel kostbaar goedje. Want ja. ja, hoeveel zitten we niet in een koe? Ja, een koe, ja, wat, wat zit er in een koe? Ja, weet ik ook niet. Ja, heel veel liters. Ja. Want wat doet een litertje ezel in de melk? 12 euro. 12,50 euro. Ja. Ja, ja, dus uh, je kunt me voorstellen, als je er kaas van wil maken... en je moet zoveel liters hebben, dat het, het gewoon een hele dure kaas gaat worden. Nou gaan de verhalen dat er allerlei... Mm. Ja, geneeskrachtige effecten aan Lindemelk zitten. Cleopatra zouden er vroeger in gebaden hebben. Ja. Uh, het is goed voor je huid. Wat is er allemaal van waar? Nou, wij hebben het inderdaad ook allemaal bekeken en uh, het klopt inderdaad, is goed voor mensen met uh, atopisch eczeem. Wat uh, doet het dan? Ja, goed, er zit een ontstekingsramend stofje in. En als je het doet drinken. Dan, uh, dan wordt ja, word het eigenlijk van binnen een je, Ik bedoel, wij doen altijd uh, flesjes van 28 uh, stuks verkopen. En zeggen ook tegen de mensen, van, nou, je moet het wel een, uh, niet één keer proberen. Want, ja, dat dat heeft geen zin. zin. Dus dan moet je wel even een tijdje proberen. En, uh, ja, en zelf kijken of het bij jou baat heeft. Want het is natuurlijk een natuurproduct, dat is geen geneesmiddel. Het ja. ging over ezelinnenmelk. Ja. Ja. Yeah. Ja, wow. oh. yeah. goed zo. Komt een mevrouw binnengelopen? U bent een vaste klant. Ik ben een vaste klant, ja. Altijd ezelindemelk. Waarom? Ik heb daar ooit in het verleden dus een hele goede... Ja, hoe moet, moet je dat zeggen? goed gevoel over gehad. Het heeft mij heel erg geholpen van bepaalde vervelende dingen. En, en wat was dat? De huid. De huid is namelijk enorm opgeknapt. En dat door het drinken van de melk? Ja. En wat doet die ezelindemelk dan? Zuiveren van de huid. Het schijnt wel bewezen te zijn, maar het zit natuurlijk in die alternatieve hoek. Maar ja, wil je dus met uh, grof geschut iets aanpakken... of wil je dus dat subtiel doen en de oorzaak aanpakken? Dat is het verschil. En ik ben dus bezig met de oorzaak. Kost tijd, hoor. Kost tijd. Vandaar dat u elke week hier een paar uh, flesjes ezelindemelk komt halen. Ja, ik kom hier elke week kom ik ezelindemelk halen. Nou, u ziet er heel goed uit, moet ik ja, zeggen. Dankjewel. Nou, ik zou zeggen probeer het zelf. Het is echt waar. Maar het is net zoals met alles, geloof erin. Heb je het echt zelf al geprobeerd? Nee, hey, ik heb het speciaal uh, meegenomen voor jou ook hier om naartoe. het hier proeven? Ja, om het hier te proeven, ja, dus. ja. Ik heb het al geproefd. Ja, ik zal het ook even proberen. Het is dus een klein flesje. Ik doe het nog een keer. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik het bijzonder lekker vind. Nee, het is een beetje waterig. Ja. Iets zoeter dan... Uh, Hoeveel, hoeveel vet zit erin, weet je dat toevallig? Ja, anderhalf procent, terwijl dat er in uh, gewone koemelk uh, ruim 3% uh, procent zit. Buffelmelk 8% procent zelfs, waar ze die mozzarella van maken. Is het geneeskrachtig? Nou ja, dat is nog even twijfelachtig. Ik heb uh, dat even geprobeerd te checken bij professor Toon van Hooidonk... hoogleraar zuivelkunde aan de wagen in de universiteit. Nou, al die huilzame effecten zijn wetenschappelijk nog nooit uh, bewezen. Volgens hem zou het wel kunnen dat het goed is voor het immuunsysteem en de weerstand. Maar dat is bij gewone uh, moedermelk ook zo. En juist omdat het ongepasteuriseerd is. dit komt echt zo uit de ezel dat we hier drinken. Uh, daardoor zitten er nog stofjes in die bij het pasteuriseren anders uh, eruit zouden verdwijnen. En één ding is heel geruststellend. Het is absoluut niet schadelijk. En uh, ja, als je er dus in gelooft, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Zo is dat Jan. Jan Peelts. Hartelijk dank. De gids.fm. Geef mij maar Nassi Goreng met een gebakenee. Wat sandel en wat broekoen. En een goed glas bier erbij. Dan weet ik er van Dort over Nassi Goreng. Vanaf morgen is er weer veel te zien op de Tongtong-VR op het Malieveld in Den Haag. Vroeger heette het gewoon de Passar Malam. Indocultuur, daar hoort lekker eten bij. En toch is het voor het eerst dat op de Passermalam... een serieuze tentoonstelling is ingericht... over de lekkernijen uit de gordel van Smaragd. En een van de samenstellers is directeur Sim Boon van de Tongtong Fair. En zij is hier. Goedemorgen, Goedemorgen. mevrouw Boon. Laten we beginnen bij het begin. Het is een overzicht van de Indische keuken en niet de Indonesische keuken. Nee. Zijn dat twee verschillende dingen? Uh, er is een grote overlap, maar dat, de Indische keuken is inderdaad uh, iets apart. De Indische keuken bestaat uh, deels uit uh, Indonesische gerechten uit uh, allerlei streken. En, en, en deels uit speciale eigen gerechten, Indische gerechten, fusion gerechten. En je zou kunnen zeggen, de Indonesische keuken bestaat eigenlijk niet. De Indonesische keuken is een verzameling van streekgerechten. En de meeste Indonesiërs eten voornamelijk uit hun eigen streek. En zoals er ook een verschil is tussen een Indo en een Indonesië. Kun je dat nog even uitleggen voor degenen die dat allemaal niet weten? Uh, ja, het is uh, misschien twee verschillende grootheden. Een Indo is een, een, een etnische aanduiding. Dat is een uh, afkorting van Indo-Europeaan, Eurasiaat Uras zou je kunnen zeggen. Iemand van gemengde Europees-Aziatische afkomst. Indonesië is een staatkundig iets. Dus je hebt wel een Indonesisch paspoort, je hebt niet een Indo-paspoort. De meeste uh, Indo's in Nederland, of wel ja, alle Indo's in Nederland, zijn Indische Nederlander. Dus Nederlander, hebben een Nederlands paspoort. En dat hadden ze in Indonesië ook al. U bent een Indo. Ik ben een indo, ja. Deze overzichtstentoonstelling is de eerste in de reeks over de Indische keuken. Valt daar zoveel over te vertellen dan? Ja, nou, wij hebben uh, ingezet op, op, op uh, drie. Uh, een serie van drie. Dat we drie jaar achter. Zoveel? Maar we, we hebben nu gemerkt dat het wordt zeker vijf. Ja, wij, het is misschien ook omdat wij het, het onszelf heel erg interesseert. Uh, maar uh, terwijl, je, terwijl je bezig gaat met onderzoeken... krijg je weer nieuwe onderzoeksvragen... En, en of je merkt dat iets bijvoorbeeld toch ingewikkelder zit... of anders zit dan je dacht. Er zijn bepaalde dingen die weet men, of die denkt men te weten. En dan ga je het echt uitzoeken voor de expositie. Dan denk je, nee, het zit toch anders. En noemen ze een voorbeeld dan? Nou, bijvoorbeeld pastel. de Pastel toetoep. Een bekend Indisch gerecht. dus is een gerecht, een laagje puree. Dan krijg je mengsel met vlees en groenten. Lekker Aziatisch gekruid. En dan dek je het weer af met een laag puree. Gaat in de oven. Erg lekker. Nou, daar, daar hebben we hebben altijd gedacht pastel. Echt een Portugees... Gerecht, Portugese naam, dat is een sterke Portugese invloed in, uh, in Indië. Uh, maar als je dat gaat uitzoeken, dan is dat helemaal niet zo. De, de, de, de, de, in, in Portugal zijn de pastelgerechten eigenlijk meer snackjes, zoete gerechtjes. En de, het pastelgerecht wat het meest op de pasteltoetoe blijkt is een Filipijns gerecht. Dus het komt tegen dat her en der vandaan. Ja. Wanneer deed de Indische keuken hier voor het eerst een intrede? Was dat onmiddellijk direct naar de Tweede Wereldoorlog? Dubbel op, hè? onmiddellijk direct. Um, nee, dat, toen is de Indische keuken in grotere getalen naar Nederland gekomen... met de Indische repatrianten. Maar zeker in de negentiende eeuw had je al diverse verenigingen. Bijvoorbeeld in Den Haag had je natuurlijk veel en ook restaurants... waar Indisch eten werd geserveerd. Dus dat Indisch eten kennen we ook... ook er waren winkels in de jaren... Uh, 30 de bijkorf had bijvoorbeeld Indische ingrediënten in de jaren 30 te koop. Dus, uh... ja, maar kwam dat vandaan vanwege het feit dat de VOC op specerijenjacht ging? Ja, dat is het grappige. Uh, de Indische keuken is, is uh, ontstaan door die vermenging. Die vermenging kwam doordat de Europeanen naar de oost gingen... en de Europeanen gingen naar de oost voor de specerijen. Dat is wel grappig, hè? Ja. <laughs> en die Europeanen dachten die specerijen zijn lekker... en, en wij, wij, wij nemen wat hutspot of... Uh... Ja, maar het wordt al We pakken daar wat Indische kruiden in... en hebben we ook een lekker in Indo-gerecht. Nou, men, men neemt aan dat het vaak de, de, de, het, het personeel... of uh, ja, dus laat ik het netjes zeggen... het personeel uh, was wat het uh, maakte. Later ook een echtgenoot dus. Uh, God, die man die wil zo ontzettend graag smoor eten. Wat is dat te nee, zudderlapjes, hè? Sutterlapjes ja. eten. Wat is dat? Nou, dat is dat vlees. Het dat staat lang op het vuur. Aha, maak je dat zo? Nou... Ik wil je dit zeggen, Jan, dat kan veel lekkerder. Ik doe deze kruiden erbij en je zult zien, dat is veel lekkerder. Dat zei het personeel tegen Jan? Dat zei het personeel, die zet het gewoon zo neer. Ze moest natuurlijk zelf ook eten. Familie moest eten en denken, nou ja, dat is toch wel wat lekkerder... als ik er wat kruiden bij doe. Maar goed, het is, dit is een beetje hoe men, hoe men denkt dat het is ontstaan. Uit, ook uit, je wil iets aardigs doen van anderen. Je wil, iets, je wil het lekkerder maken. Dat is, als je van iemand houdt, dan wil je het, je wil het lekkerder maken. En dit is de manier waarop die VOC'ers dan eigenlijk... in oorsprong al die keuken hebben beïnvloed. Het gaat meer om, ja, het is dit. Je bent daar je bent aanwezig met, met de, de, de herinnering aan een bepaald gerecht wat je nog wil eten. En je, je probeert uit te leggen hoe het, hoe, het, hoe het ongeveer smaakt, of hoe het ongeveer wordt gemaakt. En men probeert het daar na te maken. En probeert het zo lekker mogelijk te maken. Ja, dan gaat er toch de lokale kruiden over bij. En overbij. daarom noemen jullie de Indische keuken een fusion keuken. Ja, je ziet het ook... Uh, dit, dit is dan een leuk voorbeeld natuurlijk. Dat het, de smoor die kun je maken van surf, of van rundvlees... maar ook van kip of een aubergine. Maar en dat, uh, dat is dan van de zurderlapjes. Maar je hebt ook bijvoorbeeld ayam um, kodok. Dat is een gevulde kip. Dat is eigenlijk een, een, een, een gevulde kalkoen. Dat wordt in Indië dan ook altijd met kerst gegeten. Met puree en kapot. Maar dat is wel Brits, dat. dat? is weer een Britse invloed, ja. Dus het zijn verschillende Europese invloeden. hebben natuurlijk ook verschillende in de groepen Europeanen in de oosten gezeten. Dus behalve Portugal, Nederland hebben we net gehad. Ja. Eh, Groot-Brittannië. Ja. Zijn er nog meer invloeden te vinden vanuit ja, zeevarende landen dan meestal, denk ik? Ja. Dat... Ja, het ja, dat is grappig. De, de, de, Duitsland is niet echt een zeevarend land, maar de spekkoek, dat iedereen het ook wel kent. Dat, dat uh, wat het, het meest vroege wat we tot nu toe. Uh, ah, er komt iets binnen, daar komt een Ja, er komt een kop binnen. Wat oh, ja. spekkoek net op tijd. Ja, dank u wel. Spekkoek van Wefri. Spek met een C, Specerijenkoek. Oh, is het daarvan afgeleid? Ja, ja. Dus, dus het heeft niks met varkensveld te maken? Nee, nee, nee, dus dit wordt wel met boter gemaakt, spekkoek. En dat is ook uh, de reden dat in Indonesië men het ook in Nederland lekkerder vindt. De echte Indische spekkoek uit Nederland vindt men in Indonesië veel lekkerder. Omdat daar zit een gewoon lekker goede Hollandse zuivel, goede Hollandse boter in. En in Indonesië hebben ze dat niet? Uh, nee, het wordt ook helemaal niet zoveel gemaakt in Indonesië, de spekkoek. En het is moddervet, hè? Zo is, ja, nou deze valt mee, want ik, ik, ik, ik, ik heb dit, uh, moest het snel kopen. Gisteren waren de Indische tokens gesloten, dus ik heb het bij een, dat is wel een mooi voorbeeld, hoezeer de Indische keuken de, de Nederlandse uh, heeft beïnvloed. Hoe de ja. Nederlandse keuken is verindist, want je kunt in eigenlijk alle kruidenierzaken, goede delicatessenzaken wel spekhoek krijgen. Dus ik heb dit bij mijn lokale uh, delicatessenwinkel gekocht, en op de radio zie je het niet, maar de laagjes van de spekhoek van deze. Een beetje Hollandse spekkoek zijn iets te dik. Het moeten veel dunnere laagjes zijn. Maar dat kost natuurlijk meer tijd. Mag ik een stukje proeven? Ja, ik ga het ook even proeven om even te testen. Goed, dan houden we nou even drie minuten onze mond. Maar hij is wel heel lekker. Ook al zijn de laagjes zo dikker. Jullie hebben niks te doen aan de andere kant, hè? mensen aan de andere kant van het glas. Er zit er een die camera te bedienen om het goed in beeld te brengen op de gids.v. Kom gerust hier langs, hoor. Er ligt hier zoveel. <lacht> er ligt nog wat anders, nog wat meer binnengebracht. Wat is dat dan? Dat is een soort uh, vierkante lumpia. En wat mag erin zitten? Mm, bij een lumpia is het een gladde buitenkant. Deze heeft een paneermeeltje. Dit is een risol. En het leuke is... Een nou, risol dat is gewoon een hele bekende Indische snack. Een risol? Dat het klinkt het leuke ook weer. Is, uh, ja. ja, Als je in Portugal bent, kun je dat dus ook eigenlijk bij... Uh, ja, zaken waar je aan het eind van de dag even een kopje thee gaat drinken, of misschien een, een drankje. Dan, soms krijg je het ook al gewoon bij je drankje geserveerd, een kleinere versie. Maar dit is in Portugal een hele gewone snack, een risol. Wat zit erin? Er nou, zit een beetje vlees. Uh, dat is wel een klein verschil. De, de, de Indische risol is wel wat ietsje heter. Dus die is iets kleiner pittiger gekruid dan de Portugese risol, Maar het lijkt verder precies op elkaar. Nou, het valt wel mee. Maar nou weet ik nog niet precies wat erin zit. Veel groente? Ja, dus groente. Het is een soort, uh, soort ragout wordt er gemaakt. En die wordt dus in een deeglaagje gedaan, gepaneerd en uh, gebakken. En we kennen natuurlijk allemaal een satéje met pindasaus. Is dat ook typisch uh, Indonesisch of Indisch? Dus, ja, het is in ieder geval... We hebben, gevraagd aan, aan, we hebben ook input gevraagd van ons, uh, ons publiek. En bezoekers een website enzovoort. En het is wel het favoriete gerecht uit de Indische keuken. En voor zover het in de Indische keuken wordt geserveerd, komt het dan uit de Indonesische keuken. Maar nou, misschien, heel eerlijk gezegd... heb ik dat verder voor deze expositie nog niet onderzocht. Misschien komt de satte wel uit de Chinese keuken... of uit de Arabische, waar je natuurlijk ook... voor die leuke chastelix-dingetjes hebt. Dat noem maar even. En hoe komt het dat ze die, die, keuken, die Indische keuken... niet hebben vastgehouden in Indonesië? Wordt het gezien als de keuken van de overheersen, van de bezetten? Is nou, dat nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het, het, wordt er, het is er juist weer heeft groeiende populariteit. Het is, ze noemen het dan heritage cuisine vaak. Dus je hebt in bijvoorbeeld het oude gedeelte van Jakarta... waar de het oude stad huis nog staat, bij de oude haven dan heb je ook zo'n café Batavia en dat is dan, dat is eigenlijk best wel chic. En het wordt ook, ook in andere steden, dan, dan die, die oude koloniale meubels worden dan neergezet. En Indisch eten, uh, ja het, het, is, het is, de Indische keuken is soms ook een, uh, een, een wat rijkere variant van een Indonesisch gerecht. Bijvoorbeeld iets meer ingrediënten, iets meer zanten, wat duurder is dus kokosmelk. Dus het is een, een, een soort ja, iets rijkere variant. Omdat de Europeanen rijker waren Precies. dan de oorspronkelijke maar, bevolking. Dus die... rijkere Indonesiërs vinden dat nu ook heel Chic en, en lekker om te eten, de Indische varianten, de Indische gerechten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook padangvoeten, hè? Uh, en eten voedsel uit padang. Ja. Dat zijn allemaal kleine schaaltjes geloof ik ja. waarvan alles in zit. Ja, dus dat, dat, is... dat lijkt wel veel op de rijstafel dan weer, of niet? Ja, maar dat is het een, niet. Kijk, het, het, het speciale van de rijstafel is dat je daar echt gerechten hebt uit allerlei. Uh, streekkeukens En uh, um, dat is omdat er ook geen religieuze restricties waren voor de Europeanen. Dus een moslim uh, eet geen varkensvlees. Dus dan staat er bij een uh, islamitisch gezin geen varkensvleesgerecht op tafel. Terwijl bij een Europees gezin kon en varkensvlees, rundvlees. Uh, alles komt tegelijk op tafel. En bij Padang is het meer een formule. Dat je dus uh, de Padangse keuken zet allerlei schaaltjes met allerlei gerechten uit Padang. Uh, op tafel en uh, je eet wat je lekker vindt. En na afloop reken je alleen maar af wat je hebt gegeten. En dat is een hele populaire formule. Die daarom op meer plekken van Indonesië dan alleen Padang... Uh, kun je die vinden. En ja, dat is vrij pittig ook, hè? Dat is vrij pittig, ja. ja, het ja. Hoort erbij. Dat hoort bij die streek. Ja. Lekker is... warm, dus dan moet je warm eten. Uh, nou, dat is niet overal zo. Want je hebt ook streken waar ze wat meer zoet eten. En, uh, dus het is niet... Bijvoorbeeld Oost-Java is ook heel heet. Hè? Dat is ook een hele hete keuken. En dat is echt... Dus echt heel heet. Ik maar elk niet, eiland heeft dus een, een andere heet keuken heet in feite daar? Nou, niet zelfs, zelfs uh, verschil tussen. Op java heb je op West java de Soenanese keuken. En dat is dan, uh, ja, dat is toen ik toevallig ook een hele lekkere keuken. Daar heb je veel rauwkost bijvoorbeeld? Lallap heet dat. Verschillende soorten groenten met vers sambal. Een droog visje erbij. Gebakken timpee. Heerlijk. Dan worden die groenten goed, een beetje gewokt? Of, uh, worden die lang... uh, nou, nee, het kan, dus, het kan rauw zijn. Nee, rauwe groenten is bijna in, in West-Java echt rauwe groenten. Zoals je dan hier een salade zou zeggen. En waar komt dat marineren vandaan? Want vlees is heel vaak, ja. moet dat heel lang staan in de marinade. Ja, nou dat is daar iets wat, wat, wat men zegt dat, het, dat ze dat hebben van de Portugezen. Maar Portugezen marineren dan veel in azijn en, en uh, wijn. En dat is niet in veel Indische rechten zo. Maar het hele idee van het marineren schijnt men inderdaad wel van, van de Europeanen te hebben. Maar dat is dan iets wat we inderdaad in de later jaar weer wat meer gaan uit, uitzoeken. Bijvoorbeeld door Portugese uh, keukenkenners te confronteren met onze Indische gerechten. Want we hebben dat op de tongtong ver vroeger ook met muziek gedaan. De kronjong muziek Portugese invloed, aan Portugese muzikanten voorgelegd. En dan kijken wat zij ermee doen. Er komen hele mooie programma's uit. Dat is een beetje een archeologisch onderzoek wat u aan het doen ja. bent over eten. Precies, dat gaan we zeker doen. Ook met de kookboeken. Je kan helemaal de route terugvolgen zo naar de oorsprong. Heel leuk. U denkt wie komt erna binnen? Dat is Dorold Megens. Die heeft zo de hoofdpunt in het nieuws. Wil je een beetje een stukje risolles? Uh, nou ja, ga ik pro proberen is goed... Uh, maar ik moet zo op nieuws lezen. <laughs> ik mag niet praten met vol mond van mijn Nee, moeder. dat mag inderdaad niet. <laughs> uh, blijf nog even zitten, mevrouw Boon, dan ga ik zo met u verder. Na half twaalf zit Maurice de Hond ook op andere sites dan alleen pijl.nl. Dank je wel, probleem En probleemjongeren, de wijk uitsturen totdat ze fatsoenlijk zijn opgeleid? Een van de maatregelen die je Ahmed Marcouch voorstelt in het jobdebat zometeen. Het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Vanwege vulkanen als uit IJsland worden vandaag honderden vluchten geannuleerd... van en naar Engeland, Schotland en delen van Scandinavië. KLM VliegtNL valt tot 6 uur vanavond niet naar die bestemmingen. En ook andere maatschappijen moeten vluchten schrappen. Lingo-presentatrice Lucille Werner krijgt de Martin Luther King Award. Dat is een prijs voor mensen die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke handicap. Lucille Werner heeft daarvoor een speciale stichting opgericht... en ze krijgt die Martin Luther King Award vrijdag. De piloten van het Air France toestel dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte... die hebben fouten gemaakt, zegt de Wall Street Journal... op basis van onderzoek van de zwarte dozen met vluchtgegevens. Vrijdag worden de resultaten daarvan officieel gepresenteerd. De burgemeester van Haarlem en bijna alle raadsleden hebben de hele nacht vastgezeten op zee. De groep was gisteravond met twee kleine boten naar het marineschip de Johan de Wit gevaren. Maar door de harde wind konden ze niet meer terug. Vanochtend om vijf uur zijn ze met het marineschip aangekomen in Den Helder... En vervolgens is het gezelschap met een bus teruggebracht naar IJmuiden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Rieselers. Radio 1. De gids Met Felix Meurders. Tot 12 uur nog. De tijd van probleemjongeren knuffelen is voorbij, vindt PvdA Markoes in het Joop-debat. En wat heb je aan een twitterboom in het Westerpark in de tijdgeest? Is het lekker? Heerlijk. Ja? Ja, is heel Tot heerlijk. Tot over een half uur, Norald. kom zo terug. <laughs> Ik kom zo al terug. Nog altijd aanwezig, Sien Boon, directeur van het, de Tong Fair... die morgen in Den Haag begint. En ze is een van de samenstellers van een grote expositie over de Indische keuken. Zegt dat wat over de Indicultuur, deze Indische keuken? Ja, ik denk dat het een heel goede ingang is, voor uh, ook voor Indische jongeren... Om, om wat beter in beeld te krijgen wat die afkomst nou behelst. Want je, je, ik, dat was voor mij de aanleiding om, om te gaan maken... dat je merkt dat de Indische keuken iets is wat, wat uh, aan alle Indische jongeren... wel eens doorgegeven door hun ouders. Dus de, de Indische groep heeft natuurlijk enorm aangepast. Uh, in sommige opzichten echt geassimileerd. Maar die Indische keuken hebben ze echt behouden. Dat vond iedereen kennelijk te, te waardevol, te lekker... En ze hebben gewoon bereikt eigenlijk dat de Hollandse keuken voor Indisch is... in plaats van dat ze hun Indische keuken voor Hollandse hebben. Dus dat is wel mooi. Maar dan zag ik dus, oké, okay, die jongeren zeggen dus... Uh, ja, ik ben, ik ben Indisch, ik, ik, ik, ik kook Indisch, ik, ik vind Indisch uh, eten lekker. Maar soms zeggen ze ook Indonesisch eten. En je merkt dan dat ze eigenlijk het verschil niet weten. Dus voor hun is het eigenlijk meer één pot nat. En, en dan denk ik, ja, dat is jammer. Want je zou via die Indische keuken juist iets meer kunnen weten... over de, hoe, je, hoe de Indische groep is ontstaan. En dat het een gemengde cultuur is. En heeft die Indische eetcultuur invloed gehad op de manier waarop wij Nederlanders met eten omgaan. Ja, dat denken wij Indische mensen wel. Wij, wij, als ik, als je dat verhalen... denken jullie wel? Ja, dat nou. denken wij. wij. Wij denken, nou, als ik mijn moeder hoor over, de, over haar verhalen, dat vindt zijn naar gruwelverhalen over toen ze net in Nederland kwam in de jaren 50. En dan hoor je natuurlijk heel veel Indische mensen over... dat er toen eigenlijk een beetje een clash was tussen wat in Nederland gewoon was. Wat, wat helemaal niet onaardig bedoeld was. Maar ja, van, uh, je komt te bezoeken, het, blikje, het koekblikje gaat open... je krijgt één koekje, het blikje gaat weer dicht, gaat in de kast. En dat is het dan voor de rest van je visite. Uh, terwijl je in de Indische keuken zit je gewoon een hele schaal neer... met veel te veel... Koekjes, eigenlijk belachelijk, wat je in Indonesië ook altijd hebt. En en dat blijft er staan. Je moet gewoon door eten tot je omvalt eigenlijk. Nou, en als je dat gewend bent, is het heel kil in, in uh, Nederland. Maar nu is dat natuurlijk in Nederland niet meer zo. Ook, ook in Nederland was het zo, je, je, je kookt en je eet. Om te overleven. Je, je, je eet omdat je lichaam dat zo nodig moet. Weet je wel? Het is een behoefte een, een lichamelijke behoefte, en daar praten we verder maar niet over. Terwijl nu is het veel meer: je geniet ervan. Je geniet van het bereiden, je geniet van het recept uit, je geniet van het praten. Erover. Je hebt nu allemaal culinaire bladen. Je hebt uh, programma's op tv. En ook volgens mij is de gastvrijheid ook veel, veel groter in Nederland. Dus, dus wat dat betreft vind ik dat het een hele goede invloed is. Geweest. En het is inderdaad, Ena. En ook heel goed. Nee, ja. Ja, ja. Wat betekent dat ook wel lekker, hè? Ja, ja, heel goed. Dan nou heeft u al de hele tijd dat potje bij. Ja. En ja. daar komt een onvoorstelbare walm uit. Ja, heerlijk, heerlijk. Heerlijk? heerlijk Ja, ik vind dat echt heerlijk. Nou, ik weet wat het is. <lacht> ik heb het thuis ook, maar dat is echt hermetisch verpakt. vaak hem afgesloten. Dat doen ze een acquired taste, hè? Anders stinkt echt die keuken tien jaar nog <lacht> naar die, die rommel. Ik vind het U vindt het lekker? Ja, ik vind het echt lekker. Vertel even wat het is. Het is trassi, het is gefermenteerde granadepasta het is echt een, een heel Indisch ingrediënt. Het hoort overal ja. in, het is, het is, het het geroken, in Het hoort overal in. En als je het hebt geroken, dan eten. vergeet je het niet meer. Nee, het is ook heel lekker in het eten. Maar het, het, het, die hele geur die verspreidt zich wel door het huis. Je heen. moet daarna het raam even openen. Ja. Even. <laughs> <laughs> ja. De tong tong fair, Oftewel de Passamalam Bessart in Den Haag begint morgen en duurt tot en met 5 juni. Veel Indische spullen, muzikale optredens, kookt er. Enfin, meer informatie op de gids.fm. Mag ik u danken, mevrouw Boon? Hartelijk dank voor de uitzending. Tijdgeest. Via pijl.nl onderzoekt zij de mening van de Nederlanders. En straks vertelt Maries de Hond hoe zijn webwereld er, web er verder uitziet... en ligt aan die, die trassie. Eerst een boom die kan twitteren. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Ik ben een beetje verslaafd, man, aan Twitter. Dochter vraagt of ik ook verliefd ben op je Bieber. Hoezo ook? Nee, dit is niet een stem die uit een computer komt... maar uit de speakers van een heuse Twitterboom, genaamd de Populair. De boom, gemaakt van metaal, heeft zonnepanelen in plaats van bladeren... en staat in het Amsterdamse Westerpark. Lodewijk Loos werkt voor de Waag Society... een van de initiatiefnemers achter dit sociale mediaproject. Het idee is dat hij net als een echte boom echt leeft. Dus hij werkt op zonne-energie. En als de zon eens een keer wat minder schijnt, dan staat hij uit... Hij twittert over zijn eigen status, dus of hij aan of uit staat en uh, hoe het verder met hem gaat. En je kan ook berichten naar hem toesturen. Dus als je uh, in je Twitterbericht uh, apenstaartje de populair opneemt, dan uh, kan hij dat bericht vinden. En dan gaat hij aan de hand van het onderwerp dat hij, daar, uh, dat hij in de tweet vindt, gaat hij uh, aanverwante berichten uh, op Twitter zoeken en uitspreken. De populair is dus een boom die zelf twittert en twitterberichten kan uitspreken. Het enige wat je hoeft te doen is aan je tweet apenstaartje de populair toe te voegen. En de bezoekers in het Westerpark kunnen het bericht beluisteren en erop reageren. Het is een kunstproject, maar het doel is om bezoekers in het park interactie met elkaar te laten hebben via sociale media. Dus ze kunnen uiteraard reageren op elkaars tweets, zoals dat op Twitter heel gebruikelijk is... En um, aan de hand van een uh, onderwerp gaat de boom ook zelf berichten zoeken over dat onderwerp. Apenstaart, de populaire. Ik ga zo even naar buitenboodschappen doen. Ik ben er nu net de c uit. De onderwerpen waarover nu getwitterd worden zijn nog wat oppervlakkig, zegt Lodewijk Loos. Wanneer mensen gewend zijn aan de Twitterboom, hoopt hij op meer inhoud. Het is dus helemaal aan uh, de mensen zelf uh, wat ze als onderwerp willen. Maar heel vaak is het gewoon het weer het onderwerp. Mensen in het park die hebben vaak de behoefte om... Uh, om iets over het weer te zeggen, dat het uh, lekker weer is of dat de zon schijnt. Het lijkt mij gewoon heel leuk als het uh, echt een uh, discussieplatform wordt... Voor, uh, voor onderwerpen die spelen in de maatschappij. Dat het gaat over politiek of, of over voetbal. Maar dat het wel echt ergens iets over gaat. En dat de verschillende tweets die, uh, die dan uiteindelijk gevonden worden door de boom... ook echt verwant zijn aan elkaar. En dat als je er naar luistert, dat je gewoon een beeld krijgt van de publieke opinie. Tijdgeest, de webwereld van... Maurice de Hond. Ik heb 26.000 volgers en ik ben 24 uur per dag online. En uh, ruim 26.000 volgers op Twitter, dat is een flink aantal. Nou, dat is vooral gekomen omdat mensen met name rondom verkiezingen de peilingen willen volgen. Dat betekent dat ik het voornamelijk probeer professioneel probeer te doen. Maar de dingen die mij erg opvallen op het gebied van waar ik bezig ben, dat, uh, daar zet ik wel wat tweets neer. Dus ik denk dat ik er vier, vijf per week ongeveer heb... En wie volg je zelf? Uh, wat ik in de eerste plaats volg en, en interessant is... Van, ik bedoel, ik volg Teletext. Dat betekent dat zodra Teletext iets nieuws heeft, dan, dan zie ik dat. Dat doe ik ook met CNN en dat doe ik ook met de Next Web. Dat vind ik een heel interessante website. En ook om te volgen, omdat die technologische ontwikkelingen... Uh, heel goed weergeven. Uh, mensen die ik uh, volg en ik uh, interessant vind... is bijvoorbeeld Charles Groenhuizen, uh, Vincent Everts, Francisco van Jolen... Uh, dat zijn mensen die uh, ook al vaak linkjes neerzetten... naar dingen waarvan ik denk, goh, interessant om te zien. Ja, je bent de drijvende kracht achter peil.nl, online opiniepanel. bestaat volgens mij al ruim tien jaar, bijna tien jaar. Eén van de eerste die begonnen is met het online peilen van de meningen van Nederlanders. Maar ik heb altijd, ik ben vanaf de jaren zeventig bezig met onderzoek... ik heb altijd technologie kunnen gebruiken en ingeschakeld. omdat ik in 1965 heb leren programmeren op een computer toen. De meeste mensen, inclusief ik, amper wisten wat een computer was. Dus ik heb altijd geprobeerd nieuwe technologie te gebruiken. Heb ik inderdaad, door bedoel, internet werd ook al eerder voor onderzoek gebruikt. Maar op de manier waarop ik het in, in 2002 ben gaan doen, was zeker voor Nederland nieuw. En ik weet nog bij de verkiezingen in januari 2003, waarin ik heel snel de belangrijkste trends toen had. Hoezeer ik weer aangevallen werd door anderen die dat niet gebruikten, zoals Sinovate. Die riepen achter, dat kan je helemaal niet met internet doen. En ze doen het nu precies hetzelfde als ik het uh, toen nog deed. En afgelopen week speelde u nog een kleine hoofdrol... in een dispuut tussen Geert Wilders en Mark Rutte... over de financiële steun van Nederland aan Griekenland. Volgens Rutte liet Wilders zich in zijn afwijzing van die financiële steun... te veel leiden door, mede door uw online peiling. Wat vond u van die discussie? Als uh, Rutte zegt, je moet niet in de val van Maurice de Hond pakken... dan zegt hij eigenlijk, je moet gewoon de kiezer negeren. En een kiezer negeren is gewoon heel dom. Dus ik denk dat wat uh, dat het kiezer vindt... Toch een belangrijke rol in de politiek hoort te spelen. Maar niet als verplichtend, maar wel als een, uh, een, een cruciaal element in, in de wijze waarop je als politiek, politicus opereert. En als het niet over werk gaat, niet gaat over politiek of opiniepeilingen. Maar over vermaak bijvoorbeeld, welke website bezoek je dan? Ja, wat, wat ik heel interessant vond, en uh, zeker in het licht van de eerste Kamerverkiezingen... er is een website, een app op een website... waar je helemaal de, de stemming van de, eerste, van de Provinciale Staten kan simuleren. En ook kan zien, van als, je dus, uh, als, de, als iemand van de Friese Nationale Partij... op de VVD gaat stemmen in plaats van op de uh, OSF... Dan zie je ook meteen hoe de verdeling is in de Eerste Kamer. En dat was fantastisch gemaakt en heel inzichtelijk, zodat je precies kan zien uh, eigenlijk. wat de consequenties zijn, wat in onze achterkamertjes van de politiek uh, uh, zou kunnen plaatsvinden. Dat is toch weer politiek gerelateerd. Ja, maar tegelijkertijd. Politiek is politiek steeds maar amusement, geloof ik. Maurice de Hond. Diverse artiesten namen in verband met het feit dat Bob Dylan vandaag 70 wordt uh, oude songs van hem op. Dat wil zeggen, ze remixten ze. Een daarvan is Mark Ronson. En die dacht: Ik ga eens wat doen aan Most Like You. You go your way and I'll go mine. Er zit nog steeds van alles English in mijn mond. Bob Dylan in de remix van Mark Ronson, Most Likely, You Go Your Way and I'll Go Mine. His greatest songs werden uitgebracht in 2007 en daarop staat het kennelijk allemaal. De gids.fm. Bij mij zit internetjournalist Francisco van Jolen. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Waar heb je nu weer Wikileaks Heelig. vandaan? Uh, Wikileaks uit de hele wereld is ongelooflijk. Het blijft maar doorgaan. Uh, gedoe in Bahrein bijvoorbeeld. Uh, er is nu naar boven gekomen dat er was een parlementariër... die ongeveer na elke vergadering van het parlement naar de Amerikaanse ambassade liep... om even te vertellen wat daar uh, allemaal besproken was. Dat werd toch wel raar gevonden. Gedoe in Pakistan, uh, waaruit blijkt dat er toch weer het leger... Uh, een belangrijke clan van de Taliban gewoon heeft laten verhuizen naar een andere... Naar een ander huurhuis, die hele familie, zonder daar wat tegen te doen. En het opmerkelijkste vond ik eerlijk gezegd komen uit, de uit Australië. En dat was een, een gevolg van Wikileaks. Uh, je weet, uh, Assange, de man achter Wikileaks, is een Australiër. De premier van Australië, mevrouw Gillard, die heeft zich in het uh, uh, verleden... wel of Gillard heeft wel, zich wel eens kritisch uitgelaten over Assange... was niet gelukkig met hem. En nu is er een wet op de openbaarheid van bestuur... Yeah. Uh, die, uh, die ze daar hebben gedaan. En wat, dat wist ik helemaal niet. Zij kunnen zien met de wet van openbaarheid, openbaarheidskunstdienst... wat de premier leest, ja of nee. Want alles wat ze leest, daar moet ze een paraaf onder zetten. Dus er is een krant geweest die is gaan uitzoeken... heeft ze nou eigenlijk al die verslagen over Wikileaks wel gelezen? En dat bleek ze toch eigenlijk niet gedaan te hebben. Pas vijf, zes, zeven dagen nadat die Wikileaks berichten over Australië bekend waren... heeft ze de tijd genomen om daarnaar te kijken. En daardoor komt ze nu wel een beetje in de problemen. Want ze kreeg al eerder het verwijt dat ze op het gebied van nationale veiligheid... Nogal uh, laconiek optrad. En dit blijkt daar weer een bewijs voor te zijn. Tijd voor het Joop-debat. Francisco, we gaan namelijk ook over de inhoud van Joop.nl. Waar gaan we over discussiëren? Ja, we gaan het hebben, uh, goede vraag, we gaan het hebben over uh, de criminele jongeren. Die zijn uh, er moet veel harder opgetreden worden tegen probleemjongeren. En dat zegt niet de PVV, maar de PVDA bij monden van Tweede Kamerlid Marcouche. De afgelopen jaren heeft het kabinet gaan 33 miljoen euro extra uitgetrokken... voor tientallen gemeenten die met name problemen hebben met Marokkaanse hangjongeren. Maar, zegt Marcouche, dat is eigenlijk voor een groot deel weggegooid geld. Want die huidige aanpak, die werkt helemaal niet. Je moet er niet welzijn op afsturen, maar de politie. Ahmed Makouche, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Tweede Kamerlid voor de PvdA, zoals gezegd, waarom faalt deze huidige armpact dan volgens u? Nou ja, omdat je ziet dat bestuurders en, en, en eigenlijk managers heel erg in dat management blijven hangen. In, in papieren werkelijkheden. Maar het probleem zit op de werkvloer. Er zit in de kwaliteit van, van de uitvoering. Heb je stevige agenten erop afgestuurd. En, en worden er normen gesteld. Of ben je continu aan het praten en contact aan het maken. Een nood aan, aan het zeggen dat iemand bijvoorbeeld niet deugt. En daarom ook uh, dat je er tegen optreedt. Dus de, de kwaliteit van de uitvoering... Dan begrijp ik niet dat laatste. U, u zegt, heb je stevige agenten? Wat wilt u nu? Stevige agenten erop afsturen? Of uh, hulpverleners die zeggen dat het niet deugt? Of... Nou ja, kijk, om, om die hulpverleners en het welzijnswerk, eh, die allemaal goede intenties hebben, om die een kans te geven, moet je het pad naar de misdaad afsnijden. En, en de groepen waar we het over hebben, dat zijn vaak eh, jongeren eh, die eh, met criminele activiteiten een wijk onveilig maken. Dat zijn 89 jeugdbendes die inderdaad op het criminele pad zijn. Van ja, dat... de 500, 1527 jeugdbendes, volgens minister opstelte van Justitie. Ja, wat, wat mij betreft moet je naar die 1500 kijken. Eh, dus de je moet ze van... allemaal aanpakken? Ja. De, de ambitie van de minister is eigenlijk heel erg uh, bescheiden, want dit is gewoon ook weer een papieren werkelijkheid. En een hoe moet je ze aanpakken dan, meneer Makouche? Moet je ze nou aanpakken met de politie? Nou, je moet aan de ene kant moet je dus agenten uh, uh, hebben die uh, de pakkans vergroten van die criminelen en tegelijkertijd jongeren die echt perspectief willen. Hè? Dus die willen deugen en die een, een, een steuntje in de rug nodig hebben. Die moet je dat geven. Maar wel ook eisend zijn. Hè? Dus jongeren hebben ook een verantwoordelijkheid en hun ouders ook. Maar niet zomaar uh, projectjes uh, om, om, om een beetje de boel te sussen. En, en die jongeren als het ware te vriend te houden. En als je maar contact hebt en er geen gedoe is, dan is het goed. Dat bedoel, helpt dat gewoon is, niet, zegt Dat u, helpt niet. Dat is, dat is gewoon uitstellen van grote ellende. Mag ik naar Matty zeggen? Hij is oud-politieman en in die functie heeft hij tien jaar een Marokkanen-project geleid. En het project, dat blijkt uit onderzoek, was het meest succesvolle Marokkanen project van Nederland. Meneer Kroese, de criminaliteitscijfers in de stad daalden gigantisch. Waarom? Hoe kwam dat? Omdat in een heel vroeg stadium de gemeente Enschede ervoor gekozen heeft... voor een hele brede aanpak, zowel gericht op preventie als op het onderwijs, op opleiding, op werk en inkomen... En op uh, als het nodig was, ook streng optreden en consequent vanuit politie en justitie. Is dat de aanpak maar moet... Marcous bepleit? Gedeeltelijk. Ik hm? mis daarin het uh, ik mis de afstemming van alle partners. Ik mis de duidelijke regierol van de gemeente. En ik mis de duidelijke inzet van hulpverlening daar waar het uh, noodzakelijk is. Meneer McCoes, er wordt nogal wat gemist. <laughs> nee, kijk, euh, afstemming, dat lees je in de brief van de minister ook. Hè. Er is altijd gedoe over goed samenwerken en afstemmen. Natuurlijk, dat is heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk heb je mensen nodig die erop afgaan... en die die jongens bij de kraag grijpen. Heeft u dat ook gedaan? Dat hebben wij ook gedaan, ja. Bij de kraag maar wel In de kraag gegrepen. In één nacht, we zijn begonnen, toen, van, toen bleek van... Uh, dat het alleen met uh, de eerste aanpak die we toen hadden in 93-94 op die manier lukt het niet. Toen hebben we in één nacht, uh, zo zijn we begonnen... Uh, 24 Marokkaanse jongeren tegelijk aangehouden. Van het bed gelicht? Van het bed gelicht. Dus de hele Marokkaanse gemeenschap in Enschede stond op de achterste benen. En wat heeft u ermee gedaan? Allemaal in en toen zijn we de volgende dag naar al die gezinnen toegegaan... uitgelegd van wat er aan de hand was, waarom ze zijn aangehouden... en ook aangeboden van uh, wij zien dat jullie niet alleen kunnen. Jullie hebben hulp nodig bij de, bij de opvoeding. Uh, het onderwijs loopt niet zoals het hoort. En toen hebben we heel breed vanuit onderwijs, hulpverlening, werk en inkomen... hebben we alle trajecten tegelijk gestart. Is dat wat u bedoelt, meneer Markoes? Nou ja, kijk, we hebben het nu over Marokkaanse jongeren... maar het is echt een bredere jongerenproblematiek. In bepaalde steden zijn uh, Marokkanen en Antillianen oververtegenwoordigd. Dat is waar. Maar waar het om gaat, is dat je maatwerk levert. En, en ik vind niet dat je de verantwoordelijkheid van ouders en scholen moet overnemen. Maar je moet die ouders in stelling brengen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik zeg ook, daar heb ik ook een motie toe ingediend een aantal uh, maanden geleden... dat je ouders bij de eerste aanhouding ook... Uh, bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dus eigenlijk in, op hetzelfde moment dat de jongere in de verhoorkamer uh, verantwoording ziet af te leggen over zijn daden. Uh, spreken we de ouders aan op het feit van waarom heeft dit kunnen gebeuren? Waarom, en dat wat en wat de gaat er in de aan... Raad voor de Kinderbescherming? Ja, en, en dat, dat gebeurt op dit moment niet. Hè. Dus nu bedenken we projecten waarin een welzijnswerker bijvoorbeeld die verantwoordelijkheden overneemt. Of soms wordt een politieagent een welzijnswerker die. Uh, en, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Hè. Je moet dus iedereen vanuit zijn positie, politieagenten moeten de. De norm stellen door te zeggen: van we snijden het pad naar de misdaad af. En, en welzijnswerkers moeten de kracht van zo'n jongere... dus de, ervoor zorgen dat zo'n jongere zijn verantwoordelijkheid neemt... dienstouders, uh, om iets te maken van zijn leven. En, en het moet duidelijk zijn dat, Koezer, die, dat dit, hij niet deugt. En, is en is dat dit, hij als hij wil deugen, dat hij een andere kant op moet. Is dit de goede manier dat de ouders nee. tegelijkertijd worden ontboden... bij de Raad voor de Kinderbescherming? Nee, niet op die manier. Want dat is weer heel belerend en bevolgend. In wezen zeggen we weer, van jullie doen het niet goed. Luister maar naar ons. Wij zullen wel vertellen hoe jullie je kinderen moeten opvoeden. En, en dan komt het allemaal wel goed. En uit de praktijk zie je dan dat ouders de hakken in het zand zetten. Hè? Die, uh, die pikken dat niet. En uh, die trekken hun eigen plan. Wat u dat dus is gedaan heeft is en een dat... beetje het vertrouwen winnen. Vertrouwen winnen, ja. En Hoe dat doet kost u dat? Uh, investeren, Een relatie opbouwen. Dus ik kreeg pas op die vraag van... ja, maar hoe doe je dat dan, een relatie opbouwen? Toen zei ik van, hebt u een relatie? Ja, zegt hij die man. Ik zei, hoe hebt u die opgebouwd? Ja, zegt hij. Van je nodigt dus iemand uit. En, uh, hè, en, uh, dus toen begreep hij van, uh, van hoe je een relatie start. Ja, maar je kan dat niet met iedereen een relatie aangaan natuurlijk. Ja, je, kunt wel dit... met, je kunt met een gemeenschap een relatie ja. gaan opbouwen. Hè? Met vertrouwenspersonen uit de gemeenschap, met degenen ja. die belangrijk zijn, is met de dit opinie. Wat heb in je aanpak van Marcoes. Het vertrouwen. Het vertrouwen dat is een van, de, een van de dingen die ik mis. Ja, met alle respect, dit, dit werkt dus echt niet, hè. Want dat het werkt dus het in Enschede heeft meek... het gewerkt. Nee, dan, dan heb je dus een agent, hè? Die, die dan uh, dus relaties gaat opbouwen en vertrouwen ja. winnen en nee ik wil een agent In... hebben ik wil een agent hebben die uh, boeven uh, herkent die Hassan ja. hoe zijn kan onderscheiden die de nou, pak kan volgoot wat vertroot. wil je nu? wil je die, probleem oplossen voor... wil je het probleem oplossen nee. Of Ik... wil je een agent hebben die boeven... boeven vangt? Ik wil een agent hebben die boeven vangt. En het vangt, probleem dat niet oplossen? Je... Nee, daar los je het probleem e, e, mee op. Het probleem is de misdaadige nee, criminaliteit. Nee, afgelopen twintig jaar is gebleken dat dat <laughs> niet werkt. Nee, afgelopen jaar... In Amsterdam ja... niet, in Utrecht niet, in Den het Haag het niet. In de USGD ook niet. En het afgelopen twintig jaar is gebleken juist dat, dat die aanpak eh, die u net schetst... Ja. Dat als die door de politie wordt gedaan, dat we dus... Eh, krijg uh, zou zeggen... Nee, maar dat weet u niet. Als een spits iets anders gaat zitten doen dan scoren... dan heb je een probleem. Dus iedereen moet positie voetballen. Dus nou, dat geldt ook in dat veld. Nee, een maar die spits die, spits die mee verdedigt en die een bal uit het doel kopt, uit zijn eigen doel. Jongens, niet te veel voetbaltaal. <laughs> nee, allemaal... Hij zegt in Enschede en, werkt het ook In en Enschede heeft het, we hebben dat tien jaar, kijk, wat ik zie bij projecten overal in het land, dat uh, niet doorgezet wordt. Na twee, drie jaar kappen ze er weer mee. Nu lees ik van de week weer in de krant... de straatcoaches is ook niet de oplossing. Nee, ja. een straatcoach is een onderdeel van de totale aanpak. Ja. En die heb je keihard nodig. Maar die moeten wel passen binnen een geheel... samen met politie, samen met het OM. Maar ja. ook, we hebben nauw samengewerkt met de kinderrechters. En elders in het land zie, ook, zie ik ook die kinderrechters... die die ultieme beslissing nemen aan het eind. Die zie ik overal buiten beeld blijven. En die, die gaan allemaal hun eigen weg. U zegt ja. Enschede, kunt u een voorbeeld geven van hoe goed het een Enschede... Werkt. Hebt u nog last van dit soort jongeren? Uh, nee, de Marokkaanse problemen van Marokkaanse jongeren zijn gelijk op dit moment in percentage aan die van autochtone jongeren. Dus er zijn nog wel wat probleempjes. Maar, N maar niet meer dan uh, met. Het werkt wel een Enschede, meneer Maccoers. Ja, merk ja, ik. De, de werkelijkheid is, ik bedoel, daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn, is dat als een politieagent. Dus welzijnswerk gaat zich te doen, dan ontstaat een gat in dat politiewerk. Nee, maar dat zeg ik En wij niet. hebben dus politieagenten nodig. Elke politieagent, elke uh, uh, blauwe uur dit, is dit nodig. Dit leidt op een gezin, waarin nodig om, het vroegere, om, het het vroegere gezin, waarin de vader de, de, de moest straffen en, en moeder de... de, de ja, dan, de verzorger was in het gezin. Ja, daar maar, pleit u voor, om het nee, maatschappelijk ook zo in te richten. Nee hoor, nee, met die culturele antropologische theorie komen we niet verder. Wat mij omgaat is dat de wijkwerkelijkheid laat zien. dat je, dus, je politieagenten, dat de criminelen, dat de criminaliteit. dat je dat ook bestrijdt door die pakkansen vergroten. Dus daar heb je stevige agenten voor nodig en die moeten dat doen. En de ouders moeten opvoeden en die moet je dus vanaf het eerste uur in die verantwoordelijkheid brengen. En, en, en vervolgens moet het welzijnswerk op gericht zijn... om de jongeren in zijn verantwoordelijkheid te brengen... en niet te betuttelen en niet, uh, uh, terwijl hij ondeugelijke dingen doet... tegen hem zeggen van nou, het ligt niet allemaal aan jou. Ja. Het komt allemaal vanzelf goed en dat gaan we regelen. Nou, dat, dat, dat moet veranderen. En die werkelijkheid is een uitvoeringswerkelijkheid waar de minister... Uh, ook oog moet uh, voor hebben. Meneer Mercouche, het is heel duidelijk wat u wil. En het is ook bijzonder duidelijk hoe oud politieman Mattie Kroeze heeft geopereerd. En het is kennelijk succesvol geweest. Ik zou u uh, toch willen voorstellen om uh, beide dus rond de tafel te gaan zitten. Nou, Omdat, ik ben niet zo lang uh, geleden in Enschede en, geweest. hoor. Dus... Even te evalueren. Ja, maar nog eens een keer met meneer Kroeze erbij. misschien. Ja, dat opraad. kan nooit kwaad. Amit ah, Mercouche, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Aanbod aanvaard. Uh, Mieti Kroese, <laughs> Mattie hartelijk dank. Francisco <laughs> van Joden van hetzelfde. En waarvoor grijp ik vanavond nog naar de afstandsbediening? Nou, een opium, een portret van Adele Bloemendaal. Ze is van het, uh, van het echte schaap met de vijf poten. Dat is ook echt, hè? Het is een portret uh, dat in herhaling is, maar het schijnt de moeite waard te zijn. Vier mannen die belangrijk waren in haar leven vertellen over haar. En ik hoop dat ze ook oude filmpjes vertonen van deze Hollandse diva. Om tien voor negen op Nederland 2. En als ik het haal en kijk ik naar de samenvatting van Roland Garros... bij Studio Sport, om kwart voor twaalf op Nederland 3. En dan kan ik zien hoe het afloopt met Robin Haasen. Hij moet vandaag in zijn eerste ronde tegen de Spanjaard Daniel Jimeno Traver. En titelverdediger Rafael Nadal komt ook in actie tegen de Amerikaan John Isner. Zal wel winnen, denk ik zo. Hè? Die Spanjaard, die wint dat. Nou ja, die Isner nooit van gehoord. Het slot van uh, Breingeheim met Charles Het gaat over het rijpe brein. Nou, dan weet Jurgen van waar ik het over heb. Breingeheim. Het rijpe brein gaat ja. over. Ja, over jou, bedoel over jezelf. <laughs> <laughs> nee. Spreek voor jezelf. <laughs> ja. uh, de Italiaanse premier Berlusconi die heeft weer eens wat uh, op zijn kerfstok bijgekrast. Uh, de Italiaanse commissariaat voor de media heeft het nu op hem voorzien. Daar gaan we het over hebben. En de stelling straks. De SGP krijgt te veel invloed op het kabinetsbeleid. En die wordt verdedigd door. Uh, Roger van Bokstel, fractievoorzitter van D66 oh, in de eerste die kamer. Arme stem. Ja. Surf naar de gids.fm. Zometeen dus lunch op deze zender.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 Dit is Radio 1.